Goedemiddag allemaal, thuis of waar u ook bent, vriendelijk welkom bij Barend. Dit is hem dan de wekelijkse oppepper voor optimisten, pessimisten, piekeraars en niet te vergeten de weesneuzen. U weet het, u kunt er naar luisteren, u kunt erbij luien, u kunt erbij werken, u kunt erbij niks. Waar u ook staat, zit of ligt of hangt, mensen kan mij het allemaal schelen. Allemaal, vriendelijk welkom bij Barend. Dit is het programma voor iedereen en allemaal. Dit is het programma zonder omwegen en zonder koude drukte. Dit is bij Barend vandaag voor de 117e keer in de lucht. Met gezellige liedjes en vrolijke muziek. was het binnenkomertje van de week. En hier is het doorzettertje van vandaag. Rood, zo stralen duizend zonnen. De avond is begonnen. Je lacht en loopt voorbij, bij, bij. Ik voel mijn hart met dat verslagen. Maar ik durf niet te vragen. Ben jij vanavond vrij? Dan. Dansen, ik weeg opnieuw mijn kansen en trek de stoute schoenen aan. Ik lees in je donkere ogen dat jij me graag zal mogen en dus zeg ik spontaan. Marie. Liggen bij rode wijn. Het valt niet mee om nu te scheiden, vooral omdat we beiden nu dolgelukkig zijn. Hier, die ring wil ik je schenken, want jij moet aan me denken dat wij weer bij elkaar zijn. Ik heb vandaag mijn hart verloren en ik heb nu gezworen dat jij van mij zal zijn. Marie. Big Mensen, dat is het. Ik blijf bij jou en jullie blijven bij mij. Dat hoop ik tenminste waar. En het begint erop te lijken. Mag ik even vragen, allemaal echte gezellige kerstdagen gehad. Dat doet me genoeg. En dan moet ik iedereen bedanken voor de prachtige kerstwensen, de mooie kaarten, de tekeningen, de brieven die jullie me gestuurd hebben. Mensen, ik was er gewoon van ondersteboven. Het is dat ze me weer recht overeind hebben gezet, anders zat ik hier op dit moment niet. Erg bedankt allemaal en ik doe mijn best om iedereen een kaartje terug te sturen. Wacht het maar even af. Ik weet niet of het lukken zal, het zijn er veel. Maar zolang het binnen mijn mogelijkheid is, stuur ik de kaartjes. En wat doen we in tussen? Nou beste mensen, zeggen dat we nog maar blijven verlangen naar briefal. Al hadden we er dit jaar al 10.000. Maar wat wij eigenlijk willen, dat is jullie houden bij ons. Want jullie heb ik veel liever dan de 100.000. En dat ben ik. Vulde wordt minder waard, hoeveel je de rok hebt gespaard van geld, heb je eigenlijk alleen maar last. Maar neem nou de liefdes, die blijft altijd 40 plus. Liefde is toch waarde vast? Heb je weer En hier is hoe kan het anders: het schouderklopje. En het schouderklopje dat is al steeds en van ouds bestemd voor hen die dat schouderklopje zo nodig hebben, het al lang hebben verdiend, of het nooit of zo zelden krijgen, bijvoorbeeld. Mevrouw T. Boerema in Assen. Mevrouw Klunder in Hogeveen. En Erna Robbens in het Sint-Anna-ziekenhuis in Geldrop. En ze weten allemaal waarom. En dan de jarige Willem Potse in Nieuwe Pekelaar. Dat had je niet gedacht, Willem. Hè? Dat had je gedacht, weer. dat zie je jongen. En mevrouw Rutjes in Die Dam. En niet te vergeten, dochter Tilly. Zegt Tilly. Uh, ...je moeder, mevrouw Rutjes in dan die wil graag eens wat van je horen. Prachtige gelegenheid voor je Tilly om dat te doen met Nieuwjaarsdag. Over naar Karin Pennings in sint Antonus. Geweldig wat je voor je moeders grote gezin doet. En dan heb ik nog wel meer schouderklopjes uit te delen, beste mensen. Maar uh, ik, uh, ik doe dat maar niet, want ik moet u eigenlijk uh, vragen... ...om allemaal die schouderklopjes in uw eigen kring uit te delen. Ik denk alleen maar even... Aan de vele eenzamen die altijd luisteren, die me ook altijd schrijven. Geloof me mensen, ik ben zo blij dat ik eh, ook weer in dit programma eens even mag benadrukken. Dat u echt niet zo eenzaam bent als u misschien zelf wel gelooft. Het klinkt wat theatraal, maar het is echt waar, ik meen het. Er is in mijn hart steeds een plaatsje voor jou. Okay. De hoogste tijd, beste mensen, want nu zwaait de toegangspoort open van de eerige galerij van de Oude Glorie. Toegang uitsluitend, maar dan ook uitsluitend en alleen voor hen die de leeftijd ter zeer sterke hebben bereikt. Barend verleent hierbij, ik vind het altijd fijn om te doen, mensen. deftig en plechtig de eretitel Oude Glorie. Aan de jarige tachtigers, die zijn dan tussen de 85 en de 90 jaar. dat is opa van Bommel in Den Haag. mevrouw Goesens Prikken in Rijmerstok. opa verharen in Den Bosch. mevrouw G. Pels Westerneng in Wormerveer opa Zwolle in Onna, gemeente Steenwijk... en mevrouw Welman in Oldenzaal en alle andere niet-genoemde tachtigers... even hartelijk welkom in de eregalerij van de Oude Glorie. Maar nu, de negentigers. Mevrouw N. IJsses, Hovius in Haren, Groningen... mevrouw Veldhuizen, Scherpenzeel, meneer Smeets in Meerse limburg alle drie, negentig jaar. Arend-Jan Bijvank in Heurne, de grootvader van mevrouw Dokter in Winschoten... samen, 91 jaar, dat wil zeggen samen, ieder apart natuurlijk... En mevrouw Van der brink Vinken in Deventer, 93 jaar. Opa Pluimer in Raalte, 94 jaar. Mevrouw Grit Roels in Heerlen, 95 jaar. En hier komt de oudste oude glorie van deze week. Mensen, je kan die altijd 100 jarigen hebben, nietwaar? En dat is mevrouw Van Loo Schaper in de Willemstraat, 47 in Amsterdam. Want zij is 98 jaar voor alle oude glorieën, mensen. Omdat jullie erom staan te dringen en er zoveel om vragen. Ik hoor hem al in de bomen, de koekoek. Lief hebben zonder mijn klanten. Ja, beste mensen. Nou hier hebben we dan een liedje een ode aan Willem en Truus. Welke? Mag je raaien. Wim van Haleken en Truus, Ruzie en de. Willem willen met wie kent die Truus van Haleghem, de vrouw van onze Wim? Bij elke match is onze Truus present, dan kijkt ze zeer gespannen naar haar eigen voetbalschip, haar echtgenoot, de grote dirigent. Ze gilt, ze vloekt, ze huilt, ze lacht, Truus is dan in trance, ze is een echte voetbalvrouw in volle voetbalglans, Van Haneghem en Sertuus. Russie en de Willem. Wim van Haneghem en Sertuus. Dat is me een Willem. Die twee die zijn beroemd van hoge zand en een zeer Als de Eerlands voetbal en van een bereen. Willem en tuus. Willem en het is net een zoete inval bij de die thuis Ze smijten met omkoezen en patat Het kleinste kind in Hendrik Ido-Ambacht kent hun huis Ze lopen zo gezegd de deur daar plat Maar zijn ze in het buitenland en vraagt men rust en dans Zeg Willem naar je kamer, leg maar lekker een paschaals. schaals Wim van Halegent, ruimt die en de wilen, in verhalen, gend, en ze truus, dat is me een velen. Die twee die zijn beroemd van hoge zand tot in geleef. Als Nederlands voetbal, het harde uitverleef, willem en truus, willem en truus. De vrouwen van de spelers, die ligeert zijn met heelal, wie truusje kent, die weet wat dat beduidt. Je moet er horen brullen, Willem raakt die knikken maan. Ze voort er alles echt rondborstig uit. En kletsend over Feyenoord, de wind en Rotterdam. Raakt Lucie in extase en ze staat in buren en brand. Wim en ze fluut. De Russie en de wind. Dat is me een billen. Die weet die zijn beroemd van hoge zand dat heeft als. Ja, dat dachten jullie natuurlijk, dat Barend dat zou vergeten. Nee, met de kerstdagen en ook met oud en nieuw. Want wanneer ik over eenzame spreek, dan heb ik jullie daar niet bijgenomen, want dat zijn jullie niet. Ik weet het, met de kerstdagen en met oud en nieuw, dan zijn ook de Zeemansvrouwen vaak alleen of met hun kinderen, in ieder geval zonder vader thuis. Niet waar! Dat is in de loop van de dingen, mensen. Dat is nog eenmaal zo. Er zijn altijd mensen die moeten met kerstmis of met nieuwjaar of oudjaar werken. Politie, mensen in het vervoerwezen, functionarissen in verschillende bedrijven, radio- en tv-werkers. Niet waar, dat hoort er allemaal zo bij. Maar, maar die komen toch even thuis de volgende dag. Maar de zeelieden niet. Die blijven heel, heel lang weg. En uh, nou weet ik, dat blijkt uit mijn post, dat er in ieder geval sterk aan ze gedacht wordt. Door de vrouwen en de kinderen thuis. Maar ook... Door de mannen op de woelige baren. En als ik voor hen een plaatje moet draaien, nou ja, dan heb ik een titel die ze beiden waarschijnlijk in hun gedachten hebben. De thuisblijvers als de mensen op zee. Ik wacht op jou. No! vakantie kinderen, jongens, lekker zo een paar dagen niet naar school, hè? Gooi, je hebt het al begrepen: hier komt hij voor jullie. De kerstvakantie, schoolbel. Rinkel hem maar. jarige kinderen, maar eerst even allemaal bedanken voor de mooie kerstkaarten zeggen, de hele fijne tekeningen. Er waren leuke tekeningen bij. Deze keer Barend zonder pet had één kindje getekend omdat ik mijn pet kwijt ben geraakt. Dat weet je wel, wij geven voor leven. Ja, ik loop nog steeds mensen met een doorschijnende doors. mag ik wel zeggen, maar ik sla maar er doorheen. Ik feliciteer de jarige kinderen. Maurice Koden in Roermond, Pieter Rinket in Terapel, Michel van der Sonde in Eindhoven, Bianca van der Kraats in Ede, Emiel Veldkamp in Heerlen. Sophia Koning in Amsterdam, Johan Pruvoost in Waregem, dat is in België, Menno Schreuder in Winschoten, Henny van Brute in Elst, Wim Schop in Heerjansdam, Frankie van Genechten in Balen-Neet, dat is ook in België, Fini Klein in Wildervank, Crisetta van der Meijden in Utrecht, Ingrid en Joël Colson in Zonhoven, ook al in België, en Jeannette Koning in Groningen. Alle kinderen hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag, ook de niet genoemde en tussen twee haakjes. Denk je eraan dat het straks bij oudejaarsavond helaas gewoonte is om nogal onvoorzichtig met vuurwerk om te gaan? Mag ik jullie met aandacht vragen jongens, als het dan toch moet, maar liever niet, uiterst voorzichtig. Geen vuurwerk aansteken en het in je handen blijven houden, weggooien voor het te laat is. Voorzichtig, nooit met vuurwerk op andere kinderen of op andere mensen mikken. Wees voorzichtig, ook met poesen. En hondjes, denk aan de blinde geleidehonden, die raken daar wekenlang van van streek. En zijn dan niet meer geschikt voor hun taak om een blinde te begeleiden. Jongens, voorzichtig met vuurwerk, zegt Ome Barend. En voer de vogeltjes: of het nou musjes zijn of roodbosjes. Mensen, ik kijk even op de verjaardagskalender. Ik feliciteer mevrouw Hogendoren in Nieuwpoort, opa Lammertsma in Winschoten... moeder Storms in Brunsum, meneer J. Klomp in Enschede... mevrouw Van Pelt in Gorkum, vader Van den Oever in Tilburg... Oepke Haagsma in Groningen, ome Jan Angel in Amsterdam... Vader, moeder en Grietje Siegers in Rode. Oma de Wit in Kaatsheuvel. Mevrouw van der Duin Barnowski in Enschede. Benny Kreunen in Hengelo in Gelderland. Mevrouw Sens Guiten in Edam. Miep en Jan Hondorp in Doetingem. Mevrouw Kaneman de Vries in Terwolde. Opa Brandenbarg in Ruurlo. Mevrouw Spanjer in Sappemeer. Mensen, wat een lijst. Opa T.H. Elbertsen in Nieuwegein... Oom Jeff Verheijen in Meer, België. Mevrouw J. Nobel Klip in Ballum, dat is op Ameland. Opa G.H. Luggenhorst in Holte. Moeke Langenberg in Bolzwart. Vader Dijkman in Borkulo, Ruurt Leegstra in Damwoude, Mans van der Pol in Tiel, mevrouw Hansen in Enkhuizen, Noelle Strijker in Hogeveen, opa Kuiper in Meelik, meneer Dana in Zertogenbosch, mevrouw Van Bijsum in Groningen Schietenbarend, Winnie Vret en Jillis de Koning in Apeldoorn, Jo van Eersel in Udenhout, Annie van Ree in Tegelen, moeder D. Groeneveld Storm, woonplaats niet vermeld, tv-technicus Murray in Rotterdam, opa de Vries in Amersfoort, mevrouw Herman in Delft, oma Grietje Riem Westra in Harlingen, mevrouw Wijnhoven, kaptein in Eindhoven, mevrouw A.J. Haddering Lagen in Wildervaar, Peter Munnekom in Neer Ritter, moeder Harmke de Wit van de Berg in Groningen, opa Domen in Guttenkoven, oma Wissink in Leuvenheim, Sjoerd Larooij in Beetgumermolen en dus de laatste mevrouw Kleinsma van Omen in Delden. En nou gaat Barend ademhalen en jullie luisteren naar de feestmuziek. allemaal gezellig even op de ouderwetse swingtour met Barend. Nou, dat doet het toch nog best. Laten we nou eerlijk wezen. En nou, wat anders straks is het oudejaarsavond. die waar. En dat wordt weer gezellig natuurlijk. Kan niet anders, hè. En iedereen die moet het maar gezellig maken voor iedereen. Denk eraan mensen die alleen zijn... dat je die ook een beetje bij de oudejaarsavond betrekt. Hè? Vergeet het niet. Kaartje is gauw genoeg geschreven. Maar ik wil me speciaal even richten tot de feestneusen die je op zo'n oudejaarsavond een klein beetje doorzakken. Weet je wat de goede methode is? Een goede methode is om een afspraakje te maken... Uh, dat één van degene die het vervoer moet zorgen... die avond nou eens helemaal droog blijft staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan kun je een knoppeltje omgooien, dan kan je een lotje omtrekken. Dat is gewoon nuttig om te doen, mensen. Dan hebben we geen nadigheid. Dat is het eerste wat Barend even kwijt moet. En op de tweede plaats, mensen. Misschien omdat die tijd al zo lang achter me ligt, maar ik ken dat. Denk er goed aan. Als je s'avonds met die beeldschone meisjes naar huis rijdt om ze even thuis te brengen, jongens. Ik zeg er niet te veel van, maar hij wil twee handen aan het stuur houden en nooit vrije onder het rijden. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.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 Hoog geen risico, en glaasje op zijn goede tips, anders moet je nog eens stouwen in een toilet van gips. Niet vleien, onder het niet vleien, onder het Ook al vind je dat nou nog zo leuk, houd toch op wat je hebt zo gauw en deuk. Niet Onleur met rijen, niet rijen, onleur met rijen. Luister goed wat ik je zeg, hou je ogen op de weg. hou hou hou hou hou hou ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Hou je bij de handen stevig aan het stuur, anders eindig snel heel je liefdesavontuur. Al, haar nou niet pas let op de stoplicht staat al rood. Voor een auto is er nog geen automatische piloot. Hou je ogen op de weg. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Geen risico. Niet vrijen. Niet vrijen. Niet Mensen wegwezen met niet vrijen onder het rijden. Want het is de hoogste tijd om voor te lezen uit het huwelijksregister. MUZIEK. Van de wijk en Koos van Tuinen in Leeuwarden, Maria Kersten en Wim Balemans in Prinsenbeek, Antje de Vries en Schouke Blokstra in Wolfega, Ger Straatman en Henk Smits in Druten, Trea Bos en Tony Wander in Epsen, Annie Klaassen en Piet Velders in Tiel, Ina Oosterveld en Henk Ooms in Enter, Henny Schippers en Kees Sips in Nuurland, Wemke Tel en Fokke van Dellen in Jonkersvaart, Dettie de Vries en Jan van Noort in Dwingelo En Els Neutenboom en Dietmar Speer in Rotterdam En alle andere prillenpaardjes niet genoemd Even hartelijk gefeliciteerd Muziek Hoe u dat mensen? Dat is roodkopere muziek voor de koperen Bruisparen. 12,5 jaar getrouwd. Henny en Willem Bronkhorst in Garderen. Echtpaar Jeverhof van der Wiel in Kaatsheuvel. Echtpaar Hogeveen Niemer in Enschede. Echtpaar Beuzink-Stevens in Lievelder. De heer en mevrouw Boudewijns in Helmond. De heer en mevrouw Van Viegen in Veenendaal. Marietje en Ad Guntlis Bergen in Os. Jandy en Jan Kort in Delfzijl. Mama en papa Kroes in Dalfsen. Ellie en Piet van Waveren in Lisse. Lisse. Echtpaar Bakker Meester in zuid scharwoude echtpaar Van Hune in Warnsveld en Mientje en Gerrit Luiten in Winterswijk. Allemaal koper, allemaal 12,5 jaar gedroomd. 25 jaar getrouwd, de heer en mevrouw Schreurs van Lier in Bezel, de heer en mevrouw K. Berkelaar in Meidrecht, echtpaar van Rijer in Breda, echtpaar van oudheusden genen in Rosmalen, de heer en mevrouw Steenmeijer in Emuiden, de heer en mevrouw Vermeulen in Helmond, echtpaar Geurts in Eerbeek, Jo en Arnold Hoijman Vermaas in Gent en het echtpaar Gieling in Renkum, allemaal 25 jaar bij elkaar. van Oostende in IJsselmonde, echtpaar Brummans Wouters in Venlo, echtpaar H.C. van Hest Jacobs in Nijmegen, in Nijmegen ja, de heren mevrouw Speklee van de Heuvel in Arnhem, met echtpaar Kronen in Dordrecht, 40 jaar getrouwd. Nou mensen, dan mag het even echt statig klinken vind ik, hè, op de Gouden bruidspaar. horen er nog even luisteren. Meen ik meenuren, je mag ook, oh. daar ons gasten natuurlijk. Naast echtpaar Emma en Eduard Verkoeter Verlee in Brugge in België. En dan 55 jaar getrouwd, dat zijn uh, de heren mevrouw J. Kuipers Hoekstra, Bent Pollen Elf in Gieterveen. En nog een keer 55 jaar getrouwd, de heren mevrouw Van der Gronden Hambink in Oldenzaal. En ook nee, 58 jaar getrouwd, doe maar, oma en opa Nijboer uit Nieuw-Leuzen. En dan krijgen we nu... Het bruidspaar van de week. Mensen, nog even een klein stukje van die mooie muziek. Oma en oma, kijk mekaar dan. Kijk elkaar even diep in de ogen. En denk aan vroeger. Denk aan 65 jaar geleden, beste mensen. Want 65 jaar getrouwd. Dat zijn de heer en mevrouw P. Bronk roch in Scheveningen. En alle bruidsparen, genoemd of niet genoemd, hartelijk gefeliciteerd gezellige bruiloft gewenst en met alle bruiloftsgasten een gezellig bruiloftsfeest en denk erom mensen de jaarwisseling staat voor de deur maar jaren komen en jaren gaan maar de liefde die blijft altijd bestaan. Jaren komen, jaren gaan, maar Meisje, je maakt mij altijd blij. Al doe ik jou dan vaak verdriet, kwaad zijn op mij kun je niet. Ja, een Me ook veel vragen. Barend, weet je wat er eigenlijk ook bij hoort bij die muziek voor, uh, in het huwelijksregister? Daar hoort eigenlijk ook uh, de bruidswals bij. Ja, ze hebben een beetje gelijk ook. Ja, vind ik ook. Nou, gaan we dus even klaarspelen. We beginnen direct met de muziek. De bruid en bruidegom die openen. Die waren, zo hoort dat. Die beginnen te walsen. En de bruiloftsgasten sluiten zich er allemaal bij aan. En wie niet danst, nou die zingt. Want jullie kennen het allemaal. Daar komt ie, de bruidswals. Thank you. Allemaal hartelijk bedanken voor het vervullen van mijn kerstwens. Je weet het, op 6 december had ik, dat wordt hier allemaal heel serieus geteld bij de NCRV, had ik 9.077 brieven dit jaar van jullie ontvangen. En de week erop, op 13 december, had ik er 9.499 en toen had ik het lef om te zeggen wat zou dat nou een kerstverrassing voor me zijn als ik nou eens de 10.000 zou halen. Nou, je weet het al, ik heb het vorige week al gezegd, dat is voor mekaar, want op 20 december had ik 10.257 brieven. Mensen, ik heb ze dit jaar allemaal gelezen. Ik heb er zoveel mogelijk van behandeld, wat maar mogelijk was. En ik moet jullie nou zo tegen het eind van het jaar er nog eens hartstikke voor het bedanken. Het geeft me echt, nou ik zou willen zeggen, een kick om zo'n modern woord te gebruiken, nietwaar? Om uh, met uh, grote kracht en met grote inzet door te gaan. En je weet het. Wie me schrijven wil, allemaal vriendelijk. Welkom, beste mensen. Het adres vergeet je nooit nog één keer zeggen. Het zijn maar vier woorden. Bij Barend NCRV Hilversum. Juist, mevrouw. Nog een keer, met genoegen. Bij Barend NCRV Hilversum. Nou, dat was het. Dat moest even van mijn hart. Ik heb nog een beetje tijd. Ik moet er ook nog wat aan toevoegen. Mevrouw, meneer, zeg. Nou, ik zag zo zitten kletsen. klitsen. Heb u dat nou ook? Zo de laatste dagen van het jaar. Hebben u dan ook de goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ja, ik ook hoor. Weet je wat deze Barend zich heeft voorgenomen? Nee? Zal ik het even zeggen? Ja? Nou, ik heb me voorgenomen in het nieuwe jaar niet zalenke, Niet zeuren. Niet treuren. Niet zo op anderen letten. En wat door de vingers zien. En vooral blijven lachen. En beste mensen, vergeet het nooit. Want dat heb ik me ook genomen. Wij blijven voorgenomen. Wij blijven lief zijn voor elkaar. Thank you. Een auto in een hele drukke straat en rende bovenop een tram, toen was het al te laat. De conducteur die stapte uit en riep: hij hey, zei maar Maar ik zei: Conducteurtje, lief zijn voor elkaar. Lief zijn voor elkaar.